Kemke Wolthuis met het NOS-journaal. Bij een huis in Urmond in Zuid-Limburg is een dode gevallen. Er is ook een gewonde. Volgens de nieuws-site 1 Limburg dreigde de man vanmiddag een woning aan de Juliana-straat op te blazen. En heeft hij dat uiteindelijk ook gedaan. Volgens een ooggetuige was er sprake van een enorme drukgolf. Het pand in Urmond, waar zes appartementen in zitten, is volledig ontzet. Terrorgroep Islamitische Staat en is de verantwoordelijkheid op voor de aanslagen op twee moskeeën in Sanaa, de hoofdstad van Jemen. Bij de aanvallen van zelfmoordterroristen vanochtend kwamen zeker 126 mensen om het leven. 260 Sjaïtische moskeegangers raakten gewond. Er komt een centrale plek waar scholen geld kunnen aanvragen voor zorg aan ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Dat schrijven staatssecretaris Dekker en Van Rijn aan de Tweede Kamer. De scholen moeten nu nog bij verschillende regionale samenwerkingsverbanden om geld vragen omdat ze kinderen uit verschillende regio's hebben. Binnenkort kan dat allemaal op een centrale plek. Er komt ook een noodteam dat gaat ouders helpen met onderhandelen op school over zorgkosten. Drie Feyenoord-hooligans, naar wie de politie op zoek was vanwege wangedrag in Rome, hebben zich vandaag bij de politie gemeld. Ze waren te zien op camerabeelden die de politie gisteren vrijgaf. Op de beelden kwamen zeven hooligans herkenbaar in beeld. En van één van hen weet de politie nog niet wie het is. De politie wil dat alle relschoppers zich melden. En voor het eerst in zeven jaar heeft de AEX boven de 500 punten gestaan. Jarenlang leek de psychologische grens onbereikbaar door de economische crisis. Maar de afgelopen maanden liepen de koersen hard op. Komt onder meer door het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank. Begin dit jaar stond de Amsterdamse beurs nog op 425 punten. AEX sloot vanmiddag op 499,12 het weer dan op de meeste plaatsen bewolkt of nevelig. Vanavond kan er ook wat regen vallen. Morgen blijft het bewolkt hier en daar een bui. En dan wordt het zo'n 10 graden. Dit was het in de Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden 6 kilometer. A12 van Utrecht naar Den Haag voor Gouda 6 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum voor knoop Gorkum 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort verspijken Nisse 5. A20 Rotterdam richting Gouda voor Moordrecht 5 kilometer. A27 Utrecht richting Almere voor Beeldhoven 5. A27 van Utrecht naar Gorkum voor Lexmond 4 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort, Vathorst 6 kilometer. De N220 Hoek van Holland richting Maasluis tussen Schravenzande en Westerlee 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom terug bij het uh, tweede uur van ZFM Draai door, of Zandvoort Draai door, moet ik eigenlijk zeggen. En die computer moet uit. Zo. Zandvoort um, Draai door. Het uh, programma, de titel hebben we natuurlijk geleend van het andere programma. Alleen wij doen niet hier langer. En nog steeds hier gezellig aan tafel. Olaf en uh, Jenneke en Thea en Piet van uh, de, uh, de basketbalvereniging. Ja, ik herstel het al. Niet gelijk zo boos worden tegen me. Ik, uh, ik herstel het al. De basketbalvereniging The Lions, die 50 jaar staat. En uh, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Uh, leuk liedje net, Piet, hè? Prachtig. Ja? De, de, de, de, de, de jubileumuziek, he? Jubileumuziek, hè? Jubileumuziek, ja. We draaiden een speciale verzoek van Piet, dames en heren. De Rolling Stones met een van hun. Uh, ik geloof een tweede hitje of zo. En dat, dat heette Not Fade Away. Uh, we gaan niet weg. Maar oké, okay, maakt niet uit. Uh, goed. Feest, 20, 20 september, sporthal. Uh, alle oudleden van, uh, van, van deze uh, prachtige vereniging worden dus uitgenodigd om daar uh, bij elkaar te zijn. Is er nog een uh, restrictie? Want uh, als je zegt alle oudleden, dan kan er misschien zomaar vijf, 600 man staan. Kan dat? Nou ja, het zou er wel uh, veel meer kunnen zijn. Maar we verwachten niet dat ze allemaal uh, opkomen draven. Dus Met 40 jarig jubileum hadden we een man of tweehonderd, denk ik, in die buurt. Ja. En er zullen ook weinig uh, huidige jeugdleden meekomen, want op 25 april hebben we in het kader van het jubileum een uh, speciaal jeugdtoernooi. Daar komen voor alle jeugdteams die we op dit moment hebben, worden dan toernooien uh, toernooi georganiseerd. En er komen, dacht ik, drie teams van uit de omtrek en die hebben dan, de jeugd heeft dan hun eigen jubileumdag. Okay. En aangezien we dat niet in het seizoen wilden doen, maar op het eind van het seizoen hebben we dat gekozen voor 25 april dit jaar. Ja. Dus dat is volgende maand al. En, die, en die, die jurgenjurgen natuurlijk niet ter, tussen al die oudleden. Die nee, daarom. Jaren... Nou, andersom ook niet, hoor. Oh. Dus um, <laughs> een leuke... Ga ik eens even aan Jenneke vragen. Um, dat is een leuke vraag. 1965 is natuurlijk het jaar dat deze vereniging uh, opgericht is. Uh, dat is Thea. Huh? Ja, ja, maar hij bedoelt hè. Nee, ik bedoel jou. <laughs> ah, Oké, okay. helemaal goed. Als ik zeg, <laughs> hallo, ik gooi het nou niet door elkaar, hoor. Als, uh, Jenneke is Yenneke en Thea. Is Thea. Ik, ik leer snel. Hey, maar 1965, het oprichtingsjaar van deze vereniging... wat, wat kan je je verder nog herinneren van dat jaar? Of was je toen nog een heel jong meisje? Nou, ik, ik, ik moet je teleurstellen, maar ik was er toen helemaal nog niet. Oh, je, oh, je zat nog in de planning? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Oké. Okay. Maar, ik, uh, nee, maar ik... weet je enige gedenkwaardige feiten van het jaar 1965... uit de geschiedenisboekjes? Of niet? Sorry, nee, hey? geen enkel. Okay. Hoe lang ben je zelf al lid van deze club? Nou, ik, ik ben een jaar of nou, ik denk 15 jaar lid geweest. Ik ben momenteel niet lid omdat ik uh, verder niet, uh, niet speel. Nee. En uh, Mijn zoon speelt dan. Hmm. Maar uh, ja, ik heb eigenlijk mijn jeugd uh, vanaf 12 tot mijn 23ste ongeveer gebaasd gehad. Oké, ga ik even naar Thea? Dan ga ik dezelfde vraag gaan stellen. <laughs> maar jij bent ook? Jij was ook niet, nog niet in 1965, toch? Maar... Nou, dankjewel. Ik was er net. Je was er net. <laughs> Maar jij kun jij je nog een leuke uh, legendarische dingen herinneren uit het jaar 1965? Was dat het jaar van Woodstock? Nee, nee dat was, was het. Jaar. Oh. Dat was 69. Al 69, ja. Dus uh, maar, ja, goed, als je nog heel jong bent geweest dan. Ja, heel jong. Ja, heel jong. Dan weet je natuurlijk niet dat 1965 waar was het jaar dat er twee prachtige legendarische LP's uitkwamen. Nee. Ja. <laughs> Rubber Soul en Help van de Beatles. Ja. Oh, dat was het. De Beatles. <laughs> ja, die brachten toen nog twee LP's per jaar uit. Kom je terug, niet tegenwoordig maar eens dus om. Um, maar dat, dat was ook 1965. En ook het jaar dat uh, de tweede Beatles film Help uh, het levenslicht zag. was ook heel leuk. Weet jij dat nog Piet? Of was jij meer, was jij meer van de Stones? Nee, ik was uh, zowel van de Beatles als van de Stones. Dus jij ik weet, de jij de weet ja, nog ja, wel van ja, de LP Help. help en ja, zo. en Rubber Soul. Ja. Ja, prachtig. Wat waren in de muziek allemaal? Ja, dat weten wij dan samen. He. Gelukkig wel. Maar nou, ik dat, dat een, hele, een heleboel anderen dat ook nog weten. Ja, dat jonge spullen hier aan tafel. Die ja, die weten, weten dat die jonge meiden. Denk die denken alleen maar aan stoont. Ja. Maar dat is weer heel wat anders. Dat is heel wat anders. Dat mag je ook niet zijn bij basketbal, toch? Nee, het nee, lijkt me niet handig. Nee. Dan krijg je gelijk. Uh... je kop tegen die ring iedere keer. <coughs> ja, dan krijg je gelijk gedonder met. Uh... Doping. controle. orde Dopingcontrole. Ja, nee, dat moet je allemaal ja, niet doen. Nee, dat moet je allemaal niet doen. Maar 1965 dus. Prachtig jaar. Uh, de, de, ja, voor mij... Ja, ik kocht toen eigenlijk mijn eerste LP. Dus voor mij was dat wel een legendarisch jaar. Vijf weken volgens gespaard. 18 gulden 50. Jongen, Maar goed, laten we het daar niet over hebben. We hebben het over uh, basketbal. We hebben het over een reunie. Uh, gaan er nog verder nog speciale dingen gebeuren qua uh, artiesten, muziek? Of uh, boeken jullie gelijk nu Mark Meijer? Nou, het, uh, we kwamen uh, inderdaad op het idee van hey, nostalgie, uh, jaren 80, de, de jaren 60 zal er ook nog wel wat nummertjes verkennen, dus wie weet. Ja. Dat kan, kan zomaar gebeuren. Ja. Nou, We hebben wel een, een leuke sponsoractie om aan geld te komen om dat jubileum te bekostigen. Mm -hmm. Want we zijn redelijk arm lastig. Ja. Nou ja, redelijk. Blink armlastig. lastig. Wie niet? Dus uh, we hebben een uh, sponsorballenactie uh, gestart. Ja. En daar weet Thea van alles. Die weet alles van ballen. Dus... Thea weet alles van ballen. Ballen Thea. <laughs> ja, ik uh, krijg nu meteen allemaal beelden erbij die ja. misschien wel je helemaal niet wil. Nee. Nee. <laughs> Uh, ja, ontzettend leuk. Uh, uh, het is helemaal een digitale actie. En, uh, um, ik kwam daar vorig jaar op een uh, dag van de NBB, de Nederlandse Basketbalbond, uh, kwam ik daarmee in contact. En het is een hele digitale omgeving. En daar, komen, daar staan al onze spelers in en die staan in teams ingedeeld. En uh, het, is, het is van deze tijd, hadden we bedacht. In plaats van dat je langs de deur moet met een boekje of loodjes mm -hmm. of... Uh, het gaat helemaal compleet. Iedereen kan met zijn telefoontje meteen ballen kopen. En uh, het begint dat uh, alle spelers die staan in een ondergoed in de kleedkamer ja. En als uh, iemand jou een uh, digitale, uh, zonder camera's, er zijn geen camera's bij ons in de kleedkamers. Oh. We hebben een hele goede beheerder in de sporthal, Kok. En die zorgt er absoluut voor dat er geen verkeerde dingen gebeuren in de hal. Uh, maar alle spelers die staan in de kleedkamer als een, als, een, uh, als een poppetje. Het lijkt een beetje, vind ik, op de Wii. Mm -hmm. En um, zij kunnen zichzelf ook een beetje stylen, uh, die, die poppetjes. En op het moment dat er um, uh, voor jou digitale ballen worden gekocht... dus iemand jou sponsort als speler... dan krijg je bij zoveel ballen krijg je sokken aan... en uh, bij zoveel ballen komt er een broekje, een shirtje. Nou, uiteindelijk, uh, als je dan helemaal aangekleed bent in die kleedkamer... dan uh, verhuis je uh, naar het veld... Ja, ja. En uh, nou, de actie doen wij um, vanaf uh, februari. We doen hem tot uh, 25 april, dat is de dag van, uh, van het jeugdtoernooi. Want dan maken we ook bekend welke speler en welk team uh, nou, online de meeste ballen heeft verkocht. En we zitten sinds gisteren op uh, 300 ballen. Dus, uh, Zo. We zijn erg blij en ja. uh, we hopen dat dat, uh, ja, het is nog een week of vier, vijf, ja. dat, uh, dat er nog veel ballen volgen. Dus uh, ja. laat die ballen maar rollen. Wat, wat kost het? Zo'n bal is 5 euro. Oh, dat is niet veel. Nou, We vonden het bedrag ook uh, oké. Okay. Ja, We zeiden uh, tegen elkaar: Nou, dat is niet uh, al te wild. En uh, ja, al koopt uh, iedereen maar één bal van, uh, van, van onze leden. En uh, allemaal opa's en oma's en tantes. En, ja, iedereen kan ook zijn uh, contacten heel makkelijk. Uh, dat is allemaal fijn met zo'n digitaal uh, uh, modelletje. Mm -hmm. Want je kunt uh, je Facebook koppelen, Twitter. Je kunt je hele e-mailbestanden aanhangen. Nou, goed, ja, nou vertel even hoe het moet. Uh, je, dat is de, waar is dat te vinden? Uh, op, op Facebook? Of, of gewoon nou, een... Mensen kunnen kijken bij ons op de, we op de website van de Lions. www.thelions.nl ja? ja? En daar staat ook een filmpje van hoe het dan werkt. En ja? dan klik je en dan kom je op die hele sponsoromgeving. En uh -huh. uh, dan kun je leden zoeken die je kent. Als ja? je dat wil, dan sponsor je die. En dan kan en ik Joop van Ness in zondergoed zien. Uh, nee, nee, uh, nee Joop. Ik... Later... <laughs> zou je wel willen? Ja. Nee, nou, ik zou het niet willen hoor. Maar, nee. ja, die jeugdfoto's gezien hebt misschien vast wel. Ja. Hey, en als je, als je niet iemand kent. Ja, we hebben het team van bestuur hebben we er ook in gezet. Dus uh, kijk, het maakt ons natuurlijk niet zo heel erg veel nee. uit uh, als bestuur. We, we vinden het heel erg fijn als we op deze manier gewoon extra, ja, extra geld hebben... Om, ja. om echt leuke dingen te gaan doen uh, voor de club dit jaar. Hey, maar hoe werkt het verder? Je, je klikt dus gewoon een speler aan die je wil sponsoren op dat ja, moment. En, en dan? Ja, dan zie je uh, bal en met een minnetje en een plusje. En als je plus drukt, komt er één. Mm -hmm. Ja, dan druk je net zoveel ballen uh, als je dat je wilt sponsoren. Ja. En dan ga je naar zo'n schermpje van betalen. En dan klik je op uh, dat betalen meteen via dat uh, ideel Of ja. je doet een machtiging. Oh, Oké, okay. en oh, ja, dat loopt gewoon via IDEO. Ja, dus alles is helemaal volautomatisch geregeld. Zo. En dat is zeg maar de ontwikkelaar van, uh, van dit Clubkit. Ja. En uh, zij stellen dan ook nog voor de sponsors een mini iPad beschikbaar. Dus, uh, Oké. Okay. Dat is wel een erg leuke actie. Nou, ik vind het een fantastische actie. Dat vind ik nou ja. leuk. Nou, ik ga vanavond als ik thuis ben, ga ik eens even kijken. Nou. www.lions.nl, dames en heren. Ja. Daar kunt u dan dus sponsoren door op een speler te, te klikken. En dan kunt u ballen kopen. En die kosten 5 euro per stuk. En hoe meer ballen, des te beter. En iedere keer krijgt die speler er wat bij. En het gaat er natuurlijk om dat uw speler, of jouw speler, dat die natuurlijk op de kortste keren in het veld staat. He? Dat, dat is het idee. Dat is het ja, idee. Ja. idee. Nou, hartstikke leuke actie. We gaan even een plaatje draaien van, van een, van een outlet leert van jullie. Die ken je vast wel. DC. One, two, three, Get ready cause I I know it will knock you over I said some of that I Met back in 99 uh, There ain't no bounds To a rising story told me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 Clark. En ook die heeft ooit gebasketbald bij de uh, Lions. Ik zag in de foto van, uh, van, uh, van Alain. En die ken ik natuurlijk al jaren. Ik ken hem zelfs als, als een klein, heel klein babytje al. Um, dus uh, Alain Clark. Gezellig. En de nummer maar Someone to Hold. Um, ja. Um, Tweede uur van dit programma heet altijd een beetje de stamtafel En behalve dat we dan over de, de. met de gast over hun hoedanigheden, praten we ook een, ook een beetje over de, ja, de dingen die ons zo al bezighouden in het dagelijks leven. Ehm. Uh, en in Zandvoort uh, gelden natuurlijk op dit moment uh, twee hot items. Um, om te beginnen natuurlijk het het verhaal van uh, waar gisteravond een uh, een informatiebijeenkomst over is geweest het afschieten van de van uh, Herten die hier in het in het uh, dorp rondlopen. Ik weet dat onze redactieze Dolly zich daar heel boos over maakt. Maar uh, wat wat wat wat, uh, wat, uh, wat vinden jullie daar wat vinden jullie daarvan? Uh, Thea, wat, uh, heb jij daar een mening over? Over de, de... Nou, ik, ik, het was vast geen toeval. Maar vanmorgen nee. reed ik over de Ja. En, en dan zie je heel veel herten achter ja. het hek. En toen dacht ik, ja, zo is ik vind het geweldig. Want het is heel bijzonder dat je hoeft hier maar duin in te lopen. En, en je ziet ze. Hè. Da mm -hmm. nou, dat vind ik echt, uh, dat, dat is echt heel, nou, dat is een cadeautje extra om hier te wonen. Mm -hmm. uh, maar toen dacht ik wel, ja, daar is het mooi. Maar als ze voor je auto springen, en dat heb ik ook al twee keer gehad. Dan is het helemaal niet leuk. Nee. Uh, het is moeilijk, hè? want uh, ja, afschieten, dat klinkt meteen zo, uh, zo ja, oud. Ik vind eigenlijk maar, dat het niet uh, kan, hè? Nee, maar, maar ik vind ook niet dat het kan dat ze over de weg... Uh, nee, maar dan, uh, dan, moet dan, je, dan, dan zou je dus denk ik toch de beveiliging van het gebied waar ze lopen zo moeten, moeten maken, dat ze er niet uit kunnen. Nou, maar volgens mij is dat nou juist niet zo eenvoudig, want... Ze, er staan hele grote hekken. Ja. Maar ik weet ook uh, dat ze over het strand komen. En dan komen ze van de zuidkant komen ze ook gewoon de bebouwing in. Mm -hmm. En dan kunnen ze niet meer terug, omdat die hekken er staan. Nee. Dus dit, het is geen, uh, dit is geen eenvoudige uh, Het ligt geen eenvoudige, eenvoudige oplossing weet. ook. Nee. Hey, en, uh, natuurlijk deze week waar we ons ook uh, heel erg mee bezig gehouden hebben, is natuurlijk de verkiezingen. Daar zijn we ook heel erg mee bezig geweest, natuurlijk, hè, de verkiezingen. En, uh, wat, wat, uh, wat vind je daarvan, Jenneke? Heb je nog uh, daar een. Uh, ja, ja, ja. Ineens, de verkiezingen. Heb je ja, nog gestemd? Het was wel van plan, maar ik was helaas geveld door... Uh, griep? Had, uh, griep. Nou ja, zwaar Ik was niet in staat om te stemmen. Wat jammer stemmen. nou. Uitslucht. Hebben ze jouw stem gemist? Stemmen mij? Ja, helaas. Maar ja, maar ik vind dit altijd een lastige... allemaal een beetje onbekend. Uh, ja. Die waterschappen. Ja, nou, daar heb ik ook niet op gestemd, hoor, die waterschappen. Ja, daar moet dat, ik daarmee. Dat ja. zou zeggen. Nee, de waterschappen, daar heb ik ook niet zoveel mee. Ja, ik weet wel dat ze zorgen voor droge voeten. Maar nee, dat. Eh, van de provinciale staat is natuurlijk wat. Omdat je dan ook de Eerste Kamer. Eh, daar nog enige invloed op hebt. Heb jij nog een af? Maar, uh, Ik heb. Uh, nou, kijk even naar Thea. Ik heb ook niet op de waterschappen ja. getuigd. Nee. Omdat, omdat ik gewoon. Het is mij te onbekend. Dat, uh, ja. Ik weet niet. Uh, ik, ik weet denk dat niet... daar veel meer informatie over moet komen. Ja, op, wat wat op, ze al, precies doen. Ja, het enige wat ik van het waterschap is weten dat ik elke maand een rekening binnenkrijg dat ik zoveel <lacht> moet, betaal, dat <lacht> moet betalen. Dat. dat is ook het enige wat ik weet van het waterschap. De rest weet ik er niks van. Ja, en we houden droge voeten. En we houden droge voeten. Heb, heb jij uh, op het waterschap gestemd, uh, Mark? Nee, ik moet eerlijk bekennen, ik ben een van de velen die ook niet hebben gestemd uh, op het waterschap. Ook oh, niet op het waterschap? Nee, jongen. Nou, dan. Uh, dus, uh, Dat is een mooi onderwerp uh, <laughs> voor het waterschap, jongens. Jullie moeten jezelf gewoon eens wat bekender maken, want uh, niemand weet wat jullie doen. Ja. Eh? Ja. Ik heb wel gestemd. Hier. Hallo, hallo. Oh, begrijp je het? ik doe het ja. ook even mee. Ik heb oh. wel gestemd. En weet je, ik kende niemand van die lijsten, behalve dan uh, een, uh, meneer Demmers... Hè, uit uh, de gemeente Belangen-Zandvoort. Ja. Maar toen dacht ik bij mezelf van... ja, kijk, ik heb nou toch wat in de melk te brokkelen. Dan ga ik het doen ook. En, uh, oh ja, het water te brokkelen. Ja, inderdaad. En toen dacht ik nou, weet je... Uh, in het water leven dieren. En als je goed bent voor de dieren... dan zal het met het water ook wel goed gaan. Dus ik heb mijn stem maar naar de Partij van de Dieren gebracht in de hoop dat dat het, het water ook goed zou doen. Is dat een beetje logisch? Of zeg je van, nou, daar kan ik geen chocola uh, van maken? Het is jouw mening. Dus de, de, ik ga nou, mijn in. gedachte was Ja, dat is jouw gedachte. Maar ja. ik vind het wel een mooie ik stond gedachte. nou toch in dat hokje. Dus ik denk, laat ik, laat ik eens proberen iets zinnigs te bedenken. Nou ja, goed. Ik uh, geef de microfoon weer terug aan de gasten. Nou, ik vond het wel <lacht> leuk, hoor. Ik vond het wel leuk dat jij. Want ik, ik zag straks dat, jou, dat we het over die hebt hadden... wilde je ook stiekem even wat zeggen... Ik zag je met de microfoon lopen. Ik zag Kijk, ik zit bij de radio... dus ik wil altijd wel wat zeggen, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, zeg eens wat dan. Nee, ik ga, ik ga niks over de herten zeggen, want... Dan, uh, dan ga ik me veel te druk maken. En uh, ik heb een complottheorie bedacht. Oh. En uh, dat heb ik al met jou besproken. Daar ben je het helemaal niet mee eens. Alhoewel, Sander is het wel, er wel met me eens. Ja? Kijk, weet je? Ik heb nou zo'n idee. Hè. Het komt ineens op. Er is nog, die herten zijn al heel lang een probleem op de zeeweg. En ja. s ochtends vroeg. En we weten allemaal dat we daar gewoon onze snelheid moeten temperen. En dat wordt ook overal aangegeven. Dat die herten kunnen oversteken. Ja. Nu ineens gaan ze zo'n besluit nemen waar je echt... daar kan nou niemand achter staan volgens mij. Het is een heel raar besluit wat ineens uit de lucht komt vallen. Ja. En wat mij nou bevreemdt is... dat dat komt net voordat de beslissing gaat komen... over 700 windmolens... die op 18 kilometer afstand geplaatst gaan worden... van 200 meter hoog... voor drie dorpen waarvan ons dorp er één is. En ik heb gewoon het idee dat ze gedacht hebben, we gaan iets heel raars roepen... dat heel zand wordt op z'n achterste... waarmee kunnen we de Zandvoort te gek krijgen? Nou, we gaan op de, op de, op de herten schieten. Dan, dan denkt niemand meer aan die rare windturbines. En dan in mei ineens wordt er gebouwd. Is... Hebben we er oh. niet aan gedacht. Of we gaan een, een handjevol mensen gaan protesteren van... we willen ze niet. En dan zeggen ze, nou moet je luisteren. Met die herten wisten jullie zeker dat jullie het niet wilden. En daar zijn jullie echt tegen in opstand gekomen... Maar zo erg vinden jullie dit dus blijkbaar niet. Want er, is, er zijn er maar twee die opstaan in Zandvoer tegen de ja. windmolens. Dus nou. dat is mijn theorie. Ja. Uh, nou, Desalniettemin vind ik dat er gewoon voor de hertjes een andere oplossing gezocht moet worden. dan ze in het dorp af te schieten. Want het lijkt me niet slim als je een groep van twintig herten hebt lopen. en het gaat dan om de plek bij de oranje Nassau school waar kindertjes spelen, waar auto's rijden. Als je daar gaat schieten, ook al, ook al doe je een los schot met de losse vlodder... Dan raken die beesten zo in paniek, dan gaan ze gevaarlijk worden... want ze rennen alle kanten op en, en dan gaan ze blind. Er dus, lijkt het programma over, zie je dat? Dat zeg dus. ik ja. tegen je. Je moet nooit aan mij vragen om wat te zeggen. Want ik werk bij de radio. Nou, maar misschien is het, het misschien is het een goed alternatief als ze op die windmolens gaan schieten. Ja, dat vind ik goed. Ja. Ja. nou, Het gaat al steeds meer op een schietend lijken. Vind je ook niet? Als je op een zonnige dag rijdt en je kijkt zo die zee op. Het staan allemaal van die, van die dingen te draaien. Dat ja. doet mij sterk aan de kermis denken van vroeger. Ja, hoor, aan ja Maar krijgen, ze gaan er ook bakjes aan hangen. Wat ik alleen niet begrijp in die hele discussie over die windmolens. De hele tent staat naar mijn idee terecht op zijn achterste benen. Omdat die windmolens het uh, uitzicht uh, belemmerden. Ja, of, ja. Maar de afgelopen 20 jaar, 30 jaar is het hele dorp naar de kloten geholpen door Jan en Alleman. Klopt. Daar heb ik nog nooit een of andere actiegroep over gehoord. Uh, en nou, er opeens, uh, ja, nou maar ja. dat, dat bedoel ik dus. Hè. Er wordt wel af en toe wat gesputterd. Van die middenboulevard, al die flatgebouwen. En onderhand worden ze gewoon neergezet. Het is ons nou ook weer in het centrum gebeurd. De mooiste ja, gebouwtjes is en huisjes verdwijnen. Er komen gedrochten voor ja. terug. En af en toe inderdaad gaat iemand... Dus dat weten ze, hoe we zijn. We protesteren wel, maar... En, maar ze weten dat er een aantal mensen hier in dat dorp is. En kom aan het dier, en die staan op. En die weten precies welke kanalen ze moeten bewandelen. om aan de bel te trekken en, en in het nieuws te komen. Dat is nu ook weer gebeurd. Nou, dus we in daar. We gaan niet over politiek, hè? Nee, nee. daar nee, hou jij niet Jawel, maar we gaan het ook. niet te lang maken. Nou, ik hoop dat de nee, okay. mensen ook dan komen <laughs> praten bij begrafenis van mensen die door verkeersongelukken door Hef om het leven komen. Ja. Maar wat en die is... kant wordt wel eens vergeten. Ja, want mijn dochter wat... had het vorige week nog op de ja. zeeweg. Ja. Tegen een hert aan. Ja, dat een, is mij ook al gebeurd. En ja. uh, de zoon van de buurman met zijn motor op de vogelesangse weg. Tegen ja. een hert aan. Ja. heeft drie weken in het ziekenhuis gelegen. Nou. Ja. Daar hoor je die mensen niet over. Dus kan die hert gebeuren? Jawel, er wel, moet ook wat gebeuren. Kerst. Maar niet afschieten in het dorp. Er moet ook wat gebeuren. Nou, maar niet afschieten in het dorp. daar ben ik het wel mee. Daar ben ik het wel mee. Goed, ben maar moet je dat doen? dat is niet geloof, maar ja oké okay, het is een heikel onderwerp, maar um, zandwoorders. Uh, ja, ik denk dat je dan ook uh, moet zeggen van nou jongens uh, bij dit onderwerp uh, wisten, wisten er veel mensen uh, uh, werden er veel mensen gemobiliseerd en ik denk dat dat natuurlijk dan ook met die windmolens moet en ook met uh, per slot van hebben we nog wel een heel klein beetje invloed op uh, wat er gebeurt. En al is het maar eens in de vier jaar. Maar je hebt het toch. En dat moet je ook gewoon laten horen. Dan, net als met die windmolens. Het zijn natuurlijk, ik, ik persoonlijk vind dat het, dat het gedrochten zijn. Ik vind ook dat het hele windmolenverhaal al een zo verschrikkelijk zwaar gepasseerd seizoen is. Want het, het, het kost verschrikkelijk veel en levert geen moer op. Uh, althans, het levert veel te weinig op, laat ik het zo zeggen. Terwijl er betere alternatieven zijn in de vorm van bijvoorbeeld zonne-energie. Veel betere alternatieven om, als je dan toch naar groene stroom wil, dus laten we daar dan maar op inzetten. En uh, ga even een plaatje draaien. Vind je het goed? Ik vind het goed. Ja, good golly, miss dolly. <laughs> En de bandjes die in het kilzog van de Beatles in de jaren 60, 64, 65 uh, groot succes hadden. Good Golly Miss Molly. En uh, wij noemen het vanaf vandaag gewoon Good Golly Miss Dolly. Ja, dan maak ik veranderen gewoon titel. Uh, we gaan, uh, dames en heren, want het is alweer, over, het is alweer half zeven. Goed, de tijd gaat snel. Uh, we gaan weer even naar Mark Meijer luisteren. Want die zit hier per slot niet voor niks. Hij heeft zijn stem uh, gesmeerd met, hoe uh, heet dat spel ook weer? Sambuca. Sambuca, heb je het zo? Zo. is niet eens dat we dat in huis hadden. Joh. Nee, nee. Nou, het heeft in ieder geval dezelfde kleur. Dus oh. ik, ik beeld het me maar een beetje in. Oh ja. Maar, <laughs> maar het is gewoon water. water. Ja. Sambuca water is het. Oké, okay, nou, uh, hartstikke goed. Mark, we gaan weer even, uh, in ieder geval twee liedjes. En als je nog heel veel succes hebt, doen we ook nog een derde. Kijk eens dan. Ja. Maar uh, vertel, wat ga je zingen voor ons? Ja, om toch een beetje in het kader van de, van de golden oldies te blijven doen. We even nu met je Neil Diamond, Beautiful Noise. Ja. En daarna Unchain My Heart van Joe Cocker. Zo, je durft. Goed, oké. Okay. Ik moet wel even zeggen, uh, tussen de twee liedjes zit wel even een kleine tilte. Is dat zo? Ja, want ik moet de MD even omwenselen. Ja zeg, dat doe je toch in twee spelers? Nee hoor. <laughs> <laughs> oké, okay, Mark Meijer, dames en heren, gaat voor u zingen het prachtige liedje Beautiful Noise van Neil Diamond. It's a beautiful noise coming up from the street. Got a beautiful sound. It's got a beautiful beat. It's a beautiful noise going on everywhere. Like a clickety clack of a train on a track. It's got rhythm to spare. It's a beautiful noise And it's the sound that I love And it fits me as well Just like a hand in a glove Yes it does, yes it does What a beautiful noise Coming up from the bar It's the song of the king. And it plays until dark It's the song of the cars On the furious flight But there's even romance In the way that they dance To the beat of the light Well, it's a beautiful noise And it's the sound that I love And it makes me feel good Just like a hand in the glove Yes it does Yes it does What a beautiful north It's a beautiful north Made of joy and of strife a symphony played by the passing parade, it's the rhythm of life, well it's a beautiful noise, and it's the sound that I love, and it makes me feel good, just like a hand in a glove, yes it does, yes it does, what a beautiful noise. En ik ben in. Ik heb er nog niet in. in. En dit hoef ik hem zelf voor. Neil Diamond, Beautiful Noise, prachtig liedje. Dit was Mark Meijer. Was morgenavond dus, als u zijn stem heerlijk vindt om naar te luisteren. En dat is hij. Wie uh, staat er nou weer te klappen? Ja, Dolly staat te klap. Uh, uh, ik... Die kijkt mee op de livestream. Oh, Dus ja, daar is hij een beetje vertraagd. Oh, is dat het? <laughs> Oké, okay, um, morgenavond dus te zien vanaf 9 uur in het Wapen van Zandvoort. Dames en heren, waar hij uh, de Golden Oldies Party zal opluisteren. Mark Meijer, fantastisch uh, met het met Beautiful Noise. En ik, je gaat er nog eentje doen, hè? Ik ga er nog eentje doen: Unchain My Heart. Van Joe Kokker. Nou, komt hij. Ik wens je succes. Unchain My Heart. Baby, let me be Cause you don't care Well, please, set me free Well, unchain my heart Baby, let me go Well, I chained my heart Cause you don't love me no more Every time I call you on the phone Some fella tells me that you're not at home I'm chained my heart Set me free Well, I chained my heart I'm changing my, my heart Cause you don't care about me You've got me sort of like a pillowcase change You. met een, een prachtig succes van Joe Cocker. Mark, geweldig. Het klinkt lekker. Uh, ik uh, denk dat het morgen wel druk wordt daar aan het Gasthuisplein. Uh, al die mensen die gewoon een lekker feestje willen meemaken met, uh, met onze Mark. Ik ga nog even het rijtje langs. En uh, dat uh, begint bij Olaf. En uh, <clears throat> ja, en, uh, dat doen we altijd. Uh, nog even het rijtje langs. En dan uh, krijg je even gewoon de tijd om nog dingen te zeggen die je op het hart hebt... ten aanzien van de Lions. Nou ja, ik uh, zie er naar uit... van uh, na het komende jubileum... wat we gaan vieren. Mm -hmm. En ik hoop dat het een uh, geweldig spektakel gaat worden. En dat we uh, ook uh, met onze ballenactie... Uh, genoeg dingen en middelen zullen binnenhalen... om het uh, mogelijk te maken. Nou, dat hoop ik ook. Ja. Nog even het stokje door aan Jenneke. Eens kijken wat Jenneke nog op haar hart heeft. Wat wil je nog kwijt aan ons, Jenneke? Nou, niet zo heel veel. Ik uh, hoop alleen uh, dat er heel veel uh, oudleden uh, zich aanmelden via de site. En uh, het zou ook leuk vinden om naar de Reunie te komen. Ja. Uh, dus, uh, dat was het? Ja, dat was het. Okay, en uh, dan gaan we naar, uh, naar Thea, de voorzitter. Ja, ik wil natuurlijk wel heel veel. Ja. Want uh, dat, met dat jubileum vieren, daar zijn we hard mee bezig. Dat komt hartstikke goed. Maar ik zou me vooral ook willen inzetten om er uh, minstens nog 25 jaar bovenop te krijgen bij deze vereniging. Ja. En uh, ja, daarvoor hebben we ook uh, allemaal enthousiaste mensen nodig. En dit jaar vind ik daar een prachtig voorbeeld van. We hebben voor het eerst uh, sinds een paar jaar weer een uh, U12 heet dat. Dat zijn uh, kinderen in de leeftijd van onder 12. Mm -hmm. En uh, daar begonnen we met een paar. Dat was vorig jaar al ingezet uh, door de voorzitter uh, uh, van vorig jaar. En dat zijn er ondertussen wel 16. En dat zijn allemaal van die springen in het veld. En als je daarnaar kijkt, dan word je echt helemaal zo blij van. Mm -hmm. Nou, en van dat en dan nog veel meer, zeg maar. En uh, op, op, in alle leeftijden en ook de senioren, dames en heren. Uh, het is gewoon een hartstikke leuke sport. Het is een hele gezellige vereniging. En uh, ja, ik zou graag zien dat we daar nog een aantal uh, minstens een heleboel jaren bovenop zetten. Bovenop deze mooie 50. Nou, dat gaat ook zeker lukken, toch? Wat mij betreft wel, ja. ja. Maar ja, je kan dan niet alleen. Nee. Dus, uh, nou, ja. Je hebt dan in ieder geval hier al een enthousiast team uh, om je heen zitten. Ja, de mensen die nou, nu met het jubileum, wij hier aan tafel... het bestuur wat we nu hebben... maar zeker ook alle leden die we hebben en, en, en vrijwilligers die ons... Helpen bij hè, dat we de wedstrijd kunnen spelen. Dat is een hele enthousiaste groep ja. mensen. Ja. Je had het trouwens nog over een, een, een jubileumtoernooi of zo? Of een, een, een jeugdtoernooi? Of wanneer was dat ook weer 25? Ja, 25 april. april en dan zijn we als jeugdtoernooi in. Dat, dat is leuke, dingen komen weer terug in de tijd. Ik ben aan het. Uh, geweldig uh, is uh, dat alle digitale Zandvoortse kranten. Uh, alle, alle kranten zijn gedigitaliseerd, moet ik zeggen. Mm -hmm. Ik ben ze allemaal aan het doorspeuren per jaar. Hè, want ja. Lions heeft roemruchte jaren, eh, Eredivisie gespeeld, Europa Cup gespeeld. Er, er, er ligt echt wel uh, geschiedenis uh, bij onze vereniging. Uh -huh. Ik zoek al die jaren, uh, zoek ik door. Ik haal al die knipsels eruit. En ik kwam van de week tegen dat bij Tienjarig Bestaan hebben we ook een jeugdtoernooi uh, georganiseerd. Ook ja. op 25 april. Ook op 25 april. Ja. Wat leuk. Ja, en, nu, uh, en nu weer op 25 april. Nu weer op 25 april. En het is, uh, we zijn als vereniging, dat, dat kan ik uit mijn eigen uh, zeg maar de tijd bij de Lions nog heel goed herinneren. Toen waren er heel veel toernooien, heel veel jeugdtoernooien. En mm. ik vond dat het altijd geweldig. Bij ons in de halmen ook dat je naar andere verenigingen ging. Dat, dat hoorde er echt helemaal bij. Yeah. Dat is de afgelopen jaren bij alle verenigingen een beetje in het slop geraakt. En dat, ja, dat, dat, dat heeft ook te maken met dat je mensen moet hebben die dat organiseren. Yeah. Nou, wij hebben twee bestuursleden die dit jaar ook in het bestuur gestapt zijn. Rick Poppe en Wendy Bluis. En zij hebben zich samen opgeworpen om dit jeugdtoernooi van de grond te trekken. En ja, dat zijn natuurlijk geweldige, geweldige dingen die er gebeuren. Ja. Er zit veel energie in de vereniging. En weet je al hoeveel teams er komen bij het, bij het toernooi? Nou ja, wij hebben, wij hebben een team van onder 12, twee van onder 16, onder 18 en onder 20. Ja. En zei ik, voor elk team zijn er drie verenigingen uitgenodigd. Dus okay. we maken voor elk team een, een, een, een, zeg maar een toernooitje van vier, van vier teams. Okay een dus volle en, hal, uh, verwachten ja, we. Ja, nou, dat, dat geloof ik ook wel. Ja. Uh, nou, dan gaan we nog even het stokje doorgeven naar onze Piet. Uh, de geschiedkundige van, uh, van, van, van de Lions. Ja, ik wou even beginnen met uh, het 75-jarig bestaan. Dan meld ik me nu alvast vooraf. Oh. Ik zal uh, niet deel uitmaken van de jubileumcommissie Of jullie moeten naar het huis in de duinen willen komen, maar dat zie ik jullie niet van aan. Ach, kom op nee, Piet, maar, je bent nog een jonge kerel, man. Ja, maar die deuren zijn niet zo breed dat mijn rollator erdoor kan, denk ik. <laughs> Dus dan moeten we er nog eventjes kijken, misschien kunnen we met een, een brancard of zo naar binnen. ben ik er ook als oh. hier mee uitgegaan. Ja, wellicht dus, al 75 jaar dat is, dat, dat, dat, man. dat, dat, ja, dat is al 25 jaar hoor, ja, 25, nou, 25, 25 nou, jaar. In, hoe jong ben je nu? Ik ben uh, nu 67, ik heb oh. de nog gerepeteerd. Oh. Dus ik denk voordat ik zeg dat ik 68 ben. Maar ik ben 67, dus ja. dan ben ik 97, 92. Nou, oh, dat ik, red je. Ga ik niet redden. Jawel, dat red je wel. Nou, oké. Okay. Ja, maar dat zien we dan ik wel. Ga ik het ook ik kom dan terug. Dus nodig me maar ja. weer uit. Als ik het red, dan kom ik terug. Ja, ik, uh, ik, ik uh, word ook 67 over, uh, over drie weken. Dus, uh, dus dat, dat gaan we samen halen, Piet. We gaan gewoon samen 92 ah, nou, nou, daar worden. kom ik wel graag terug. Nou, en wat, wat heel zijn... belangrijk is voor Nederlanders. De toegang tot dat jeugdnooi is gratis. Ja. Dus uh, geen entreegelden. Dus kunnen we allemaal voor niks... Uh, basketbal op jeugdniveau kunnen Ja, dat is voor Nederlanders kijken. heel belangrijk. Is gratis, ja, he? daarom ja. Gratis en niets. Dus Doen allemaal. Gratis en van Oké. Okay. Nou, dat is leuk. We gaan nog even een plaatje draaien. En uh, dit is zo'n zo liedje wat ik geloof ik wel eens een keer gehoord heb als er een, iets gescoord wordt of zo. Want daar is dit typisch zo'n zo nummer voor. We gaan even naar uh, Bruce Springsteen. Born in the USA. Dat was natuurlijk Bruce Springsteen. Met het nummer Born in de USA. We gaan zo langzamerhand een beetje afronden, dames en heren. Want we zijn bijna alweer aan het eind van deze twee uur van Zandvoort. Draait door. Ik dank in ieder geval Olaf, Jenneke, Thea en Piet van de Lions. De basketbalvereniging. Ik hoop dat het wat jullie willen dat het allemaal gaat lukken. Een fantastisch jeugdtoernooi. En met andere woorden ook nog een fantastische reunie op 20 september in de sporthal in Duintjesveld. Uh, Mark, hartstikke bedankt. Piet wil nog wat zeggen. Piet wil nog wat zeggen? Ik wou nog graag één ding weten voor de reunie. Hoeveel uh, liefdesrelaties er zijn ontstaan van baaslebal in de loop der jaren? Oh. Je hoeft niet het aantal oh. kinderen te weten, oh. maar alleen het aantal relaties wat, uh, wat nou, ontstaan ik, is door baaslebal. Ik dat weet toch niet, vertel het maar. Nou, ik weet het ook niet. Ik oh, je, niet, het wel nee, nee. Oh, je een wil het nog graag weten. Ik je het nog wil melden? Ja. Hoeveel, men, hoeveel mensen hebben het voor het eerst gedaan met de basketbal? Nou, zo, <lacht> zo is het. Er nou. zal vast wel de reactie van Joop komen nu. Ja, dus zeker wel. Nou, Mark gaat nog een, een nummer voor ons zingen. Mark, hartstikke fijn dat je er was. Ja, ik uh, vond dat ik leuk. Ik vond het helemaal fantastisch. En morgenavond dus allemaal naar het Wapenverzandvoort om Mark daar live te horen zingen. Wat ga je nog doen van ons? Nou ja, ik kreeg net horen dat ik er nog een mocht zingen. Ik denk, ja. uh, we hebben een <laughs> klein overleg gehad hier. En het wordt nu even een, een Nederlandstalig nummertje gewoon om, uh, om even wat anders te doen. Oké, okay, gezellig. Laat horen. Ja, ik heb, ik heb een klein aanloopje nodig. Het <laughs> is een oud nummer in, in een uh, nieuw jasje. origineel is Ramses Chaffee. En dit is dan de versie van Bart Bos. Ja. ja. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Op donderspiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht Ik zal er altijd wel verdwalen Maar het houdt de zaak in evenwicht. Dus laat me, laat me Laat me mijn eigen gang maar gaan Laat me, laat me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 Ik hou van water en van aarde Ik hou van schamelen ook van duur Er is geen stuiver die spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur Dus laat me, laat me Laat me mijn eigen gang maar gaan Laat me, laat me ik heb het altijd zo gedaan. Voorlopig blijf ik nog jouw stangen, jouw zwarte schaap, jouw trouwe ver. Ik blijf nog lang en liefst, nog langer. Maar laat mij maar blijven wie ik ben.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 Ik heb het altijd. Zo. Gedaan. En uh, we gaan eruit, dames en heren. Dit was het Bruno voor deze vrijdag. 20 maart. Tot uh, volgende week. Dan met Saddledive. Bedankt voor het luisteren. Doei!